Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD gaat aan de bak met grotere boosterplekken. De komende weken moeten ze miljoenen boosters de armen in laten gaan... en daarom veranderen ze hun strategie. In de regio Utrecht bijvoorbeeld sluiten ze kleine vaccinatielocaties. Die prikkers gaan aan de slag bij grote locaties. En bij sommige plekken halen ze de prikhokjes weg... Mensen die voor een booster komen kunnen op hun stoel blijven zitten terwijl de prik er langskomt. Op die manier moet het vaccineren een stuk sneller gaan. En er wordt ook gekeken of het kwartiertje wachten na afloop geschrapt kan worden. In Groningen kunnen ze zo'n grote plekje ook wel gebruiken. Mensen staan daar uren voor de sporthal te wachten voor ze de prik in hun arm krijgen. 250 meter lang was de wachtrij op z'n langst. Nou, ik vind het wel een lange rug, Toch? We hadden had een beetje chocola meegenomen, anders uh, ja. was het niet gelukt. Had u er al rekening mee gehouden? Nee. De GGD zet extra mensen in, zodat de controles op het papierwerk sneller gaan... en ze zeggen dat alleen op afspraak geboosterd kan worden. Een prikplekje fixen kan alleen online, want de telefoonlijnen van de GGD zijn overbelast. Tennisser Rafael Nadal heeft een positieve coronatest te pakken. Hij deed mee aan een toernooi in Abu Dhabi... en bij thuiskomst in Spanje kreeg hij twee positieve streepjes te zien... En er is weer een foto opgedoken die de Britse premier Johnson geen goed doet. Er is al een tijdje kritiek op zijn regering en medewerkers. Er duiken steeds beelden op van te veel mensen die het iets te gezellig hebben terwijl de Britten thuis moesten blijven. En nu is er weer een foto. Correspondent Fleur Lounsbach heeft hem ook gezien. Deze zou dan in mei zijn gemaakt. En je ziet een aantal mensen in de tuin zitten met wijn. Uh, Johnson met zijn aantal adviseurs en zijn vrouw Carrie. Maar goed, hij zegt zelf dat het een werkmeting was. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind deze foto ook niet heel erg chockerend uh, of zo. Ze zitten hmm. buiten. Ze zitten niet de polonaise te doen in een kruime, kru krappe ruimte met veel drank of zo. Er loopt nog een officieel onderzoek naar al die bijeenkomsten op Downing Street. Heb ik het weer nog? De en zon komen allebei voorbij vandaag. Het is 2 tot 6 graden. Na vandaag wordt het een stuk kouder en later deze week is er kans op sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A10, de ringweg van Amsterdam. Als je vanuit knooppunt Watergasmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer rijdt... bij Amsterdam Hemhavens, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 De kerstboom glanst is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie het voor. And this will bring you down en blijft een fan van deze zangeres, Whitney Houston. Wat heeft deze dame heel veel mooie muziek gemaakt. En een van mijn favoriete hoorde aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Dat was Love Will Save the Day. Jawel, het tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Ja, een, beetje, een, beetje, een beetje miserig, een beetje smerig, smerig weer buiten. Een beetje keel, dus gewoon lekker binnen blijven... en luisteren naar de Zandvoorts Radio, want wij hebben het volgende voor je. Ja, allereerst zometeen over een tweetal platen. Uh, het vervolg van het interview wat uh, onze collega Ben Zonneveld uh, vanmorgen had... met Kim van Schaik van Prakkie en Moor. En ook Jan-Peter uh, Verstegen doet een uh, duit in het zakje. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, allereerst de Christmas carols. En natuurlijk het goede doel waar uh, zij vandaag voor zingen. Dat over een tweetal platen. Verder hebben we natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Ja, ik zou bijna gaan zeggen van allemaal onder voorbehoud. Ja, want, want dat uh, ziet er niet goed uit. Het ziet er niet goed uit, want ook die, die meneer van het uh, uh, RIVM is er... Ja, van Diesel is er ook bij vanavond. Oh, dus ze zijn met z'n vieren vanavond. Uh, ja, met de talk erbij, uh, bedoel Of met een uh, gebaren... Ja, nee, dat is met z'n vijf. Even kijken. Oh, nee, nee, oh. nee, nee, nee, Drie, en vier. Ja, je ja. hebt gelijk. Jij moet het bij, dan bij wij gaan houden. Ik hou me hard vast voor vanavond. Zeven uur is het zover. Dan weten we meer. Goed, uh, verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dit tweede uur. En uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden. En natuurlijk leuke muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dank u wel. En dat uh, luisteren kan onder meer via DAB in de hele regio. Kanaal 6A. Daar is uh, CFM te ontvangen op DAB+. Dus we gaan helemaal mee met de tijd. Hè? We gaan niet uh, wegdrijven. Uh, we blijven gewoon uh, op onze stoel in de studio. En de tolweg 10A. Ook heel veel lekkere kerstmuziek vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Ondanks alle zorgen rondom uh, Omikron en weet ik veel wat allemaal. Gaan we toch een klein beetje een feestje ervan maken. Met nu Chris Ria. I'm driving home for Christmas. I can't wait to see those faces I'm Driving home for Christmas, yeah En als je uh, dit soort uh, kerstdeuntjes op de radio hoort... Ja, dan ho hoor je eigenlijk gewoon weer een beetje vrolijk te worden. En een beetje in die uh, kerststemming en dergelijke. Maar toch door die donkere wolk uh, van uh, vanavond. Om uh, 7 uur hebben we het over de persconferentie. Ja, dan, dan, dan is het toch eventjes iets anders. Heb jij daar ook last van? Of ja, kl ja, klopt. Ja, wat, wat, wat gaat ons boven het hoofd hangen? Nou ja, ja, we mogen niks meer, denk ik. En wanneer gaat het in? Of morgen of overmorgen? Uh, we horen het uh, vanavond. We kunnen ons er wel druk over maken. Maar uh, ik, ik, ik uh, verwacht er niet uh, veel, uh, veel uh, goeds van. Nee, zeker niet. Maar ja, vanmiddag is er nog wel uh, lekker druk in het ja. dorp. Want die gaan nog even boodschappen ja, doen. Heel goed dat je dat zegt. Want uh, op dit moment vanaf uh, 12 uur uh, zijn ze begonnen. En dan heb ik het over het uh, zangensemble Cantatores Laeti. Die zijn vanmiddag in het dorp uh, te beluisteren met uh, Christmas carols. En uh, dat doen ze nog tot half vijf vanmiddag. En dat doen ze voor het goede doel. En dat is een initiatief van Zandvoortse Kim van Schaik... die sinds 2019 voedsel en kleding ophaalt voor mensen... die het met de welvaart minder hebben getroffen. Vanmorgen, zoals gezegd, was ze te gast bij Goedemorgen Zandvoort... en sprak over prakkie en moor met Ben Zonneveld. Maar ook kwam Jan-Peter Verstegen zich in de discussie mengen... en die heeft natuurlijk wat te melden over het goede doel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 Nee hoor, dat, dat niet. Ze, ze, ze geven elk jaar een, een bedrag. Ah, dat gaat en, in de pot. En, uh, uh, uh, Fortunix is er ook nog bijgekomen in, oh. in de Halterstraat en, en restaurant, restaurant Andrea. Ja, ja. En, ja. en, en uh, Electroworld van Stiphout, dus uh, we hebben allemaal <laughs> heel veel <vrouw> sponsors. <laughs> en die, die en, uh, doen allemaal wat in de pot?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 ...krijgen we een, een verversing en een, een hapje bij, bij rabbel. En, en ja, het zijn allemaal mensen die ons goed hard toedragen. Oké, okay, dus uh, vandaag vanaf 12 uur uh, in het centrum van Zandvoort zijn de Christmas Carols. Ja. Ik heb ook begrepen dat ik een andere naam heb voor het koortje. Ja, we zijn, we zijn eigenlijk uh, uh, <coughs> begonnen als Icantatori Allegri.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 Nee, helemaal niet. Nee, dat, valt, dat valt heel erg mee. Uh, ik zou zeggen, kom, uh, uh, uh, uh, kom eens kijken. Want het uh, werkt. Ja, je, weet dat ik, je weet dat ik niet kan zingen, hè? Nou, jij kan hartstikke goed. Ik heb jou in een koor gezongen. Dat is al heel, heel lang geleden.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 ja. In Noord en zo. Ja, ja precies. Ja. Maar, maar goed, um... ik, ik heb dat ik heb dus geregeld met die... Met die uh, ik, heb, ik heb een... een, een uh, uh, dus die, die grote ventilatie heb ik gebracht. En ik heb uh, nog een... Uh, dus in de toilet heb ik een, een nieuwe afzuiger uh, gemaakt. En, en uh, ik heb een uh, CO2 meter.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 En... Ik ben al helemaal in pak hoor. Oh, je bent uh, al helemaal... Dus normaal je kwam hier altijd een beetje zingen... Broer. maar dat uh, houden ja. we op tot volgend jaar. Ik wens jullie ja. heel veel plezier vanmiddag. Ik hoop dat het er een beetje ophoudt... zodat jullie ja. uh, gezellig in het centrum van Zandwoord kunnen wandelen. Ik hoop dat veel mensen komen kijken... en uh, uh, ook iets in de pot doen, want daar gaat het natuurlijk over. En dan ja. uh, wil ik je alvast bedanken voor de bijdrage nu. En dan ja. ga ik nog even met Kim...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 Een beetje meer ondersteunen. Ja, en zo is het uh, inderdaad. Kim, vanmorgen het gast bij uh, Goedemorgen Zandvoorts. Uiteraard uh, bekend van uh, Prakki en Moor. Een heel mooi uh, initiatief, uh, Albert-Jan. En goed doel voor ja? Kantatori. Uh, hoe heet ze ook weer? <laughs> uh, uh, uh, ja, dat was uh, voor één hè? Ja. Allegri uh, was ze toen. Ja. Uh, nee, maar een goede doel. Uh, perfect. Ja, ja nou, ze treden nog op uh, in het dorp tot een tot... uurtje of uh, half vijf, hè, geloof ik. Klopt. Dus, uh, Nog meer geniet... dorp zijn, schroom niet en doneer. Genieten van inderdaad, doneer voor Prakki en moor. En uiteraard ook Jan-Peter Verstegen, die hoorden we ook uh, van uh, dat koor. Hij is de organisator uh, van de zangstudio waar uh, alle mensen natuurlijk uh, die meezingen een opleiding hebben gevolgd. There ain't no gold in this river. Dat ze heel veel kilo's uh, kwijt is. Blijf ze gewoon lekker zingen, deze Adele. En uh, Easy on Me, hoor daar op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals een hele goede middag. En leuk dat je luistert naar de Zandvoortse radio. Ja, afgelopen weken, ik, ik heb het heel erg druk in één keer trouwens. Want het uh, WK Darting is uh, weer begonnen. In uh, Alexandra Palace, Obetjan. Uh, dus uh, ja, dat, dat is altijd een mooi toernooi uh, aan het eind van het jaar. En om half twee beginnen ze al met darten en dan om een uurtje of twaalf s'nachts uh, zijn ze klaar. Dus uh, als je al die wedstrijden wil volgen, kan je zeker uh, terecht uh, bij uh, RTL 7. Vanavond trouwens uh, Michael van Gerwen uh, in actie zo rond en nabij elf uh, uur. Dus dan weet je dat. Iets anders nu. Uh, ja, ja, allemaal een beetje met een raar gevoel in mijn buik. Maar goed, uh, de evenementenagenda, ja, de actualiteiten... Uh... Normaal gesproken is het half vier dat we dat altijd doen, maar uh, door de actualiteit uh, is het wat uh, verlaat. Maar ja, het is natuurlijk ook weer wat van uh, ja, de evenementenagenda. Ik bedoel, het is te... klinkt een beetje raar, vind je niet? Ja. Als je weet wat er allemaal nog staat te gebeuren. Maar goed, laten we toch uh, er wat van maken. Laten we beginnen met eind de jaren 50. Vestigde architect Chris Wagenaar zich in Zandvoort. Wagenaar die in 2008 op 79-jarige leeftijd overleed. Had een bijzondere voorliefde voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Hij verzamelde in de loop der jaren van alles wat met Zandvoort te maken heeft. Een deel van zijn verzameling, dat aan Zandvoort gelieerd is... heeft zijn familie nu geschonken aan het Zandvoorts Museum. Museumdirecteur Hille Jansen is heel blij met de nieuwe aanwinsten voor het museum. Ze hoopt dat de Zandvoorters de weg naar beide museumverenigingen... vestigingen, sorry, weer zullen vinden om van deze prachtige juweeltjes te kunnen en komen genieten. Het Pupup Museum is iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 12 tot 4 uur. De ingang bevindt zich in de Halterstraat. Het Zandvoortsmuseum Museum is op woensdag tot en met zondag te bezoeken... van 11 uur morgens tot 5 uur s middags. Kijk voor meer informatie even op de website www.zandvoortsmuseum.nl. Dan hebben we natuurlijk ook nog uh, uh, tot uh, met 9 januari Colorful China... een hedendaagse Chinese schilder- en beeldhouwkunst. Ontmoet een kleur aan Chinese kunstenaars... en beleef een opmerkelijke kijk op de wereld van vandaag. Dat is allemaal te zien in het hdmz museum uh, in samenwerking met Galerie Kunstbroeders aan de Louis-Davidstraat... nummer 19 in Zandvoort. Nog tot en met 9 januari Colorful China in het HdMZ Museum. Kerst op je radio met ZFM. Fijne kerstdagen. Zet je de been slaan Aha. Shit of. Bam. Ah, it ah, de band Aha.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 flow for those drove out. All my niggas locked down in a 10 by 4. Controlling the house, cause we live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd right, rather yeah. that. I flow for chicks wishing.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 I'm type real, when my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving, feel me. Yeah.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 Een hele bekende rapper hoorde. Dat was JC en de Hard Knock Live. Altijd een plaat trouwens. Als je vaak luistert naar Zandvoort op zaterdag en zondag... dan uh, weet je dat uh, als het uh, zo rond de kerst is... dat ik die altijd weer uh, uit de kast haal... en uh, lekker draai op de Zandvoortse radio. Zo hoort het toch. Echt gezelligheid. En uh, daar zorgen wij voor 24 uur per dag... op Radio NTV, RTV, Zandvoort. Goedemiddag allemaal. wel eens de top 2000 quiz Albertje. Ja klopt. Ja, en ja van de week van de week. Hè, dit is Arthur Baker samen met El uh, Green. En toen was de vraag eigenlijk van uh, wat was eigenlijk het tweede beroep buiten zanger van El uh, Green. Ja. En uh, ja toen, uh, toen was het denken denken denken denken denken. En toen dacht ik in een, hè. Ik, ik dacht ook, hè, ik dacht van wat was er nou ook weer? Toen, ik, oh ja, toen ik aan het begin presenteerde bij uh, CFM, zei ik altijd van: ja, en dit is het plaatje van de zinger, de dominee. Ja. Dus uh, toen wist ik het eigenlijk inderdaad. El uh, Green was uh, ook uh, dominee, buiten dat hij heel veel uh, mooie muziek maakte. In dit geval met Arthur Baker en The Message is Love. Nou ja, we hoorden het al uh, eerder uh, langskomen. Jij had het er net ook over en ik had het ook al gehoord. Het uitje van uh, dit jaar tijdens de kerst wordt een bakje koffie bij de benzinepomp met een gevulde koek. Ja, want uh, luisteraars en kijkers, zojuist ontvingen we een uh, pup up van, uh, tenminste in dit geval van uh, een dagblad. Uh, met meer informatie over, uh, uitgelekte informatie over de persconferentie van vanavond. En de kop luidt als volgt. Vanaf zondag alles dicht. harde lockdown tot zeker 14 januari. Bijna alles dicht vanaf zondag. Dat is de boodschap die premier Rutte en zorgminister De Jonge brengen... tijdens de persconferentie van vanavond om 7 uur. Zo bevestigt een ingewijde. Het betekent een schrale kerst zonder bezoek aan restaurants, cafés, casinos... museum, modezaak, bioscoop of zelfs maar naar De Kapper... De middelbare scholen en het hoger onderwijs sluiten een week eerder. De maatregelen gaan zoals gezegd al zondagochtend in en duren zeker tot 14 januari. Het dringende advies blijft om thuis maar vier bezoekers per dag te ontvangen van ouder dan 13 jaar. Voor essentiële winkels en diensten komt een uitzondering. Supermarkten, bakkers, drogisten, apotheken, banken en hypotheekverstrekkers mogen de komende weken blijven draaien. Ook blijft afhalen mogelijk in restaurants en cafetaria. Al dus het artikel. Nou, daar kunnen we het in ieder geval mee doen. Tot 14 januari. zeg. Ja, nou ja, ik heb daar wel een bepaalde mening over. Ik vind het uh, helemaal nergens op slaan. Dat mag ik eerlijk uh, zeggen op, uh, op de radio. Stoot je me loter, maar goed. Oké, okay, we moeten het ermee doen, Albert uh, En uh, zo is het uh, inderdaad. Dus vanaf morgen gaan we de lockdown in. En uh, nou ja. Ja, mogen, mogen de niet-essentiële winkels mogen ook niet meer open? Dus geen, uh, nou, geen EMA en al. Ik, ik, ik zeg er wel even iets bij. Ik bedoel, uh, dit noopt je natuurlijk ook weer tot uh, aanpassen en uh, alternatieven bedenken die wel kunnen. Ik bedoel, als je denkt dat wat wel mogelijk is, er mag bezorgd worden. En dat, dat mag dus wel. Wellicht dat ik ook nog mag afhalen. Uh, of dat soort dingen. Uh, we horen het verhaal natuurlijk allemaal in detail. Maar. Uh, je moet je aanpassen en uh, tot 14 januari uh, ja, de alternatieve routes bewandelen. Waaronder, zoals jij zegt, koffie drinken bij de benzinepop. En waarom is er geen uh, Europees beleid? De, de, de grenzen zijn helemaal open. Hè? Dat hebben ze ook besloten binnen Europa. De grenzen blijven altijd open in uh, Europa. Dus ik kan van het ene naar het andere land uh, hobbelen. En uh, ja, zijn wij nou uh, zo'n beetje de, de enige die echt zo'n nee, uh, mega kijk, lockdown ingaan? Uh, kijk, in uh, kijk maar naar uh, Oostenrijk. Die heeft de regels ook weer aangescherpt. Jawel, uh, maar niet op deze manier, Albert-Jan. Ja, nou, hier komen we niet uit, Rob. Dat nee, dat uit. weet ik. Dat is het voordeel dat iedereen zijn eigen mening mag hebben. Uh, dus uh, in ieder geval, uh, we zullen het ermee moeten doen. En hoe het precies in elkaar zit, dat hoort u vanavond allemaal om 7 uur. Nou, heb je een drankje klaar en om uh, 7 uur de persconferentie. Want er is ook nog een speciale gast, Albert Jan. Uh, oh ja ja. Ja, ja! ja, dat is nog, nog meer gewicht in, de, in, in, in het... In het uh... Ja, dan geef je wat gewicht aan de, aan de, zaak, aan de zaak. Met Jaap van Dissel uh, ja. erbij. Klopt. Van het uh, RIVM. Nou, het is even niet anders en uh, we zullen het ermee moeten doen. Wij hebben wel een mooie machine. Ja, een beetje, een beetje funky, een beetje soul zit erin. En de zangeres die komt er uh, van origine uit uh, Haarlem. Ze heet uh, Emily Mekel... En uh, ja, als ze plaatjes maakt, heet ze Man Marcel. En uh, ze heeft een hele mooie nieuwe single gemaakt. En die heet Like a Woman. Geniet ervan. Bye. me but you that i despise oh can you feel it something in my mind is decided to quit yeah cause i don't need it but leave it on undefined until you see it I'm feeling cause I just made it through. Bit of jerk to my past life. Oh, can you feel it? Something in my mind I just decided to quit. Yeah, cause I don't need it. But leave it undefined until you see it. Yeah. Van Man Marcel hoorde je op de Stanfordse Radio. En uh, I feel like... Uh, nee, I love... Nee, <laughs> like a woman zou heet uh, die plaat. Lekker, I love your smile. Draaien we erachteraan natuurlijk. Want die ga je nu horen op de Stanfordse Radio. Nogmaals een hele goede middag. En uh, ja, we gaan alweer bijna op naar het nieuws. En weer zeg, ongelooflijk. Nou ja, I love your smile is dan uh, alweer de laatste voor het nieuws. dat ik straks allemaal boze mensen hier aan de deur krijg... over uh, mijn reactie net op, uh, op die, uh, die complete lockdown. Ik ben zeker niet tegen maatregelen. Want ik erg mezelf ook als uh, mensen zich niet aan de anderhalve meter... en dergelijke houden. Maar om het zo overdreven te doen voor een uh, mogelijk uh, gevolg van omikron... dat vind ik ook weer een beetje te ver gaan. Nou ja, als alle landen doen, dan uh, kan ik dat wel uh, steunen, maar niet... Uh, van Wij laten even zien hoe het moet aan de rest. Maar goed, we krijgen het vanavond allemaal te horen om 7 uur tijdens de persconferentie. Hugo de Jonge en Mark Rutte en Jaap van Dissel. Ook hij zal vanavond om 7 uur te zien zijn. En dan krijgen we daadwerkelijk te horen. Welkom. Happy DFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.